Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten maatregelen komen om de armoede in Nederland tegen te gaan, dat zegt het Centraal Planbureau. Als het demissionair kabinet niets doet, leveren straks bijna 1 miljoen mensen in armoede. De partijen willen wel plannen maken, maar zijn er nog lang niet uit, vertelt verslaggever Wilco Boom. Samengevat, niks is op dit moment zeker, behalve dat ze er op 31 augustus uit moeten zijn. Want dat is de datum die in de wet staat, omdat ze de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, met die nieuwe begroting naar buiten moeten. Te komen. Morgen vergadert het demissionaire kabinet voor het eerst sinds de vakantie. De dood van vijf Mexicaanse jongeren lijkt werk van georganiseerde misdaad. De jongens doken op in een heftige video waarin het lijkt alsof ze met elkaar moesten vechten tot de dood. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna legt uit dat er geschokt is gereageerd in Mexico, waar sinds 2006 een drugsoorlog heerst. Jaarlijks vallen er duizenden drugs doden en verdwijnen er mensen. Ook in de deelstaat Jalisco, waar deze jongens verdwenen, zijn drugsbenders de baas. De Mexicaanse regering heeft de boel niet onder controle. Er vallen vele slachtoffers. Onschuldige mensen, ook jongeren. Een aantal jongens is door familieleden geïdentificeerd. Waarom juist zij slachtoffer zijn geworden is onduidelijk. Dat gaat de politie nog onderzoeken. En dan naar Leiden, want daar was het vandaag tijdens de introductieweek een speciale dag voor mbo'ers. De organisatie wil hen, net als de nieuwe hbo'ers en uni-studenten, kennis laten maken met de stad. Dat vinden deze studenten een goed idee. Ik vind dat we allemaal eigenlijk wel hetzelfde zijn. Ik vind dat dan uh, iedereen mee mag doen, als iedereen studeert. Ik heb wel kader gedaan en ik kom uit een dorpje. Dus ik denk niet dat ik er per se goed bij pas. Maar ik kan altijd gezellig praten met mensen en zo. Dus dat zou ook wel kunnen. Steeds meer steden betrekken mbo-studenten bij de introweek. In Utrecht waren ze vorig jaar al welkom.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 Chefredactie, of wat is het? Uh, ja, Redactiechef bij de, bij, de uh, bij de kunstredactie of, uh, ja, de ja, bij de kunstredactie uh, van de ja, Telegraaf. Denk ja. ik dat uh, was wel, uh, wel, wel een idee om je er dan maar eens even bij te vragen. Denk ja, daar was ik ook heel blij om. Dank ja. je wel. Want uh, hoe, hoe staat het met de muzikale? Um, ja, um, het verhaal van jou als het gaat om uh, uh, muzikaliteit. Wat, wat, uh, wat, uh, wat heb jij het uh, liefst wat je, wat je thuis hoort? Uh, dat, dat is heel breed. Uh, mijn muzikale. Uh,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 Ja, redactiechef bent uh, geweest. Want ik vraag me ook af, ben Zal... jij met de illustre Jip Goldstein uh, gewerkt? Absoluut. Ja. Uh, ik mag toch wel zeggen dat ik zijn uh, chef ben geweest. Dat zei Zo! Het, dus... het mooie is dat ja. Jip mij toen ook altijd, hello chef hè, ja. Ja. Dus, uh, Nou, misschien is er nog wel een uh, leuke anekdote wel erover uh, te vertellen. Ik weet het niet. Nou, maar... Maar, uh, Jip was natuurlijk iemand die, uh, was echt een verhalenverteller. Ja. Uh, hij, hij schreef uh, ook reisreportages. Hij deed ook uh, grote reportages in het buitenland. Mm -hmm. Hij was natuurlijk helemaal weg van Amerika, waar hij die, veel waar die was. Mm -hmm.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 Toch? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Ik begon in 2021... Ja. Uh, ...met mijn single Voices in januari. Ook in het voorjaar. Ja. L.A. was... Uh, mijn, even kijken, moet ik goed denken. Volgens mij mijn vierde single. Uit mijn hoofd, als ik het nu goed zeg. Deze L.A. hebben we erover, hè? Nu. Ja, over deze. Ja, deze ja. Ja, deze LA, ja. ja want uh, je bent al wat, uh, wat langer bezig. Um, dat, dat sowieso. Um, maar eerst, uh, hoe waren die reacties van...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 Regie, Regie of zo, Regie? Mm. Ik weet niet hoe je zei, nou, mm. Maar het is horizine Zwijzen en die gaat echt heel lekker. Die is ook in um, België volgens mij ergens in de hitlijsten. Mm. Oké, okay. echt goed. Ja. Is wel, ik ben ook trots op haar. Ja, <laughs> eh, Want, want eh, je had het net over bijvoorbeeld dat uh, schrijversblok. Maar ja. kan, dat kan toch ook een moment zijn, ja, we hebben, hier ooit een, uh, of we hebben hier ooit een Formule 1 coureur gehad uit dit dorp, maar die is zeer filosofisch aangelegd, dat is de heer Jan Lammers. <laughs> en die zegt op een gegeven moment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 mm hey. Vámonos para el Kom solo pana, mato a los gana se pone op, kom op, kom op,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 Uh, lokaal Omroepland. Dus er, is, uh, nog, uh, meer me er zijn nog meer mensen die uh, Nederland een warm hart dragen. Onder meer uh, bij Radio Spannenburg. Uh, Henk Jansen die, uh, die dat doet. Uh, ik denk uh, dat uh, bij, uh, uh, in Groningen is er ook geloof ik een omroep uh, die dat uh, doet. En ik weet dat mijn grote vriend, radiovriend Willem de Waard... In, uh, in, bij Radio Kapelle dat ook doet...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 Uh, we hadden dus de Mo, hadden we net uh, laten horen. En uh, ja, uh, we hebben, uh, ik, ik, ik kom meer uh, dingen voor jou tegen waarvan ik denk, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat, ja, uh, die, dus ja, in ja, jou, jouw kennis doet me dat wel heel erg duidelijk. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, de Cat, uh, dat zegt mij niks. Maar uh, vertel, wat is dat, uh, wat is dat uh, precies? Het is een beetje een, uh, een band die uh, speelt in de trant van waar, waar ik heel erg van hou. Mm. Uh, dan hebben we het over uh, Green Day, dan hebben we het over Arctic Monkeys. Red Hot Chili Peppers sommige nummers ook in die, in die trant. En zij doen dat ook. Het ja. is een band die eigenlijk uit Boston komt. Ja. In, in Nederland neergestreken. Een jaar of twintig oh, geleden. Oh, ze zitten ja. ze, ze, ze, ze, ze tegenwoordig werken vanuit Nederland. Bewerkende. Ja, in Amsterdam. En uh, daardoor zijn er ook uh, twee uh, muzikanten uit, uit Nederland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 De mensen van de 3J's. Nou, dat is wel heel erg populair, denk ik. De Ja, <laughs> maar nu heeft hij. Het was besproken. wel opmerkelijk hoeveel uh, muzikaal talent er in Volendam is. en ja. vandaan komt en vandaan komt. Nou, vooral de underground scene begint uh, levendig, ja. uh, levendig te worden. Um, over Volendam gesproken, want ook deze, deze manier komt uit Volendam. En ik ben ook uh, al bezig om hem hier uh, naar deze studio te krijgen.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 the night. Boiling water on the stove.